Nee, <laughs> nee, dus iedereen mag gapen, ja gapen, dus iedereen mag gapen, ja, dus dat is heel goed, goed teken. bij ons is het helemaal goed teken, dus onthoud dat heel goed. Maar ik zeg niet dat jij moet ook op je werk dat doen, dat, is dat moet je niet doen, maar die dat zeggen, ja die mijn leraar heeft dat geleerd, maar dat is, mijn kabbalist nog, en die heeft me geleerd gapen, zeg zegt goed. Ja, dat is ook geestelijk. Heb je begrepen? Geestelijk. Gaan erin, kabbalin. Dat moet je niet doen. Hè. Maar hier mag je wel gapen. Maar structureel gapen. Dus geestelijk gapen. Ja, dat je gapt om verbondenheid te verkrijgen met, met ook met de agap. Met de. Benazer en Oké, we gaan verder. Dus erg veel concentratie. Want het is bijzonder belangrijk. Um, dus ondanks het feit. Hij zegt. Ondanks het feit. Dat in de, zelfs in de tijd van de Katnoot. 33. Dat zij. halen naar zichzelf toe. De Achab van de Kelim. Dus die drie, drie onderste. Hun. hun uh, Onderstel, zoals so we dat uh, stellen, dat that... halen ze daarbij, tot zich. Am nam een naam van gar hem maar zei trekken, antrek, trekken geen licht gar naar zichzelf toe. Shigu mitaam, let op, nu had hij, hij doet de reiting ervan. Shigu you... mitaam hei tataa dat dat is vanwege de onderste letter G van de naam van de Hawaïa, die bij hen is verborgen. De 36. shaleh ha, tsimtsum alef, let op, waarop, op welke heet het op welke malchut hetzelfde <tieden> is, was, tsimtsum alef, was, die onderfond de simtum alf, welke simtum lekabel, le om geen gogma te ontvangen. En nu komt de vraag van hier, van even, een vraag of, van Henk, hij had gezegd, en licht gogma, en hoe dat wordt, eh, aan, okay. als nu de licht gogma niet, niet doorkomt, ja, via het hoofd, dan de vraag was het, hoe kan dan iets ontvangen worden? Dan heb ik gezegd aan hem en aan jullie ook natuurlijk dat. Kijk, kijk goed: het licht Chogma komt niet door die, door die Malgoed, ja, de Malgoed die daar, die daar verstopt is in het hoofd, ja? Waarom? Op, de, op het licht Chogma is verbod, ja, verbod ge, uh, gemaakt, zeg het uitgeroepen, ge, ver, verbod om. In de malchut chogma te ontvangen. Licht chogma. Maar chassadim niet. Chassadim komt gewoon door. Kan wel doorkomen. Duidelijk. Voor chassadim is er geen, geen verbod. Duidelijk. Chassadim is geven. Er was geen verbod om te geven. Iedereen hoort het? Voor het geven was geen verbod. Dus licht chassadim kan wel doorkomen. Of hoe, moeten we ook leren hoe, op welke manier natuurlijk. Want het chassadim in het hoofd is natuurlijk geen chassadim wat beneden is. Om dat te ervaren moet je dat natuurlijk, het moet komen, Maar wel, uh, het is wel zo dat het natuurlijk geen verbod is voor de, voor de chassadim. Voor het geven is geen verbod. Oké. Okay. Lachen, we lachen. De linker kolom. Nisharim tamid baor chasadim, Basot avira twee dachja. Erg belangrijk wat hij ons nu zegt. Welachen, kijk, al die dingen, we zien ook de eigenschappen. Waar welke eigenschap zit? Welachen en en daarom, let op, de linker kolom. Nisharim tamid baor chasadim ze in het hoofd. Dus wat in het hoofd hier zit, echte gar, waar de gar van de uh, kilim is, daar die blijven altijd in het licht chasadim. Basot avira dagje in het geheim van avira dun een dunne lucht. Dus een dunne chassadim. Herinner je nog, dunne chassadim. De dunne chassadim, wat betekent dunne chassadim? en gewone chassadim. Ook belangrijk, hebben heb ook geleerd een beetje. De dunne chassadim zijn de chassadim in, in het, als het ware van het hoofd. Duidelijk, van het hoofd heb je daar dunne chassadim. Dus chassadim, maar in het hoofd. In het hoofd kan je niet hebben dezelfde dikte als in het lichaam. Maar in het lichaam, hoor je ook, in het lichaam hebben wij wel gesedim, gewone chasadim. Dus bij de zeer zijn gewone gesedim. Maar dat is niet dunne gesedim, maar gewone chasadim. Maar wanneer de ges, wanneer, en daarom is het, kan niet, natuurlijk kan niet zomaar ontvangen, ges, zeer pien, kan niet ontvangen zomaar, hoor wat ik zeg, kan niet ontvangen zomaar de dunne gesedim. Gewoon als onvoorbereid. Waarom niet? Het is niet zijn eigen. Het is wel chassadim maar het is te, te doen. Wat gaat het gebeuren? Als die zich opwerkt door dit de, door de man, die gaat omhoog. Ja? Dus de zeeramping, wanneer die opstijgt, ja, als man, die stijgt op naar de binnen, dan kan die wel ontvangen op de plaats van de binnen, op de plaats wanneer die stijgt op omhoog, een trapje omhoog, en natuurlijk het hoofd gaat ook omhoog. Dan, wanneer ze hier pin bevindt zich op de plaats waar vroeger eerst, eerst stonden gar, ja, dan kan je wel dat ontvangen, die chassadim van, van het hoofd. Duidelijk. Wie begrijp je dat? Waarom? Als een lagere komt naar een hogere, wordt als hogere. Duidelijk. Als... In het lichaam was het alleen maar chassadim, gewone chassadim. En nu komt die omhoog op de plaats van de, als opsteking, vanwege de man. Altijd, moet je zien zo, man betekent dat altijd opsteking. Eén opsteking, twee opstegingen, altijd. Man betekent, want dat is ook wat wij doen. Wij brengen de krachten omhoog. En daarmee zijn wij, Belanden wij op een andere traptreden, als het ware. Of op, op een ander gedeelte, hogere gedeelte van ons partsoep. En dan gaan we daar verkrijgen de lichten die daar zijn. Eigenlijk. Je gaat naar Engeland, dan, ga je dan, dan, ga je dan kom je in Engeland, in Engeland, wil je daar een auto huren, dan moet je links rijden. Ja? Vreemd. Nee, ja, moet het doen in een ander land. Zo moet je aanpassen aan. Als je omhoog gaat, aanpassen aan die eigenschappen, die daar heersen. Oké. Okay. Twee de linker kolom, na de punt de regel twee. Ela. Rak machatsita cita, atachtona, shell, koldri, madriga, mamchechet laet, gadlut et gar de orot vier bassot hayuda dinapi nafik miavir she lagem shelagem vikhaza vikhazru legiyot vijf or khokhma vigar na dat is geweldig wat die ons vertelt ik zou het zelf zo zeggen maar dan niet zo mooi als ik kan het zeggen dus ah, hoeveel, hoeveel heb ik moeten dat loeteren met en jullie zo vertellen? Ik heb wat hij vertelt in één zin. Nu, nee. kijk wat hij ons vertelt. Maar volledige concentratie, want niet alleen wat hij zegt, maar alleen als ik het lees en dan trek ik het naar beneden. Het is geweldig hoe hij dat zegt. Uh, geen woord te veel. Geen tekentje te veel. Twee, let op. Ela mag alleen omdat dat, dat we het kunnen beleven, dat we het kunnen hier, dat lezen zelfs, het is, ik had het nooit gedacht dat het zo ooit kunnen gebeuren. Daadwerkelijk, echt, ik had het nooit gedacht dat het zo mocht Ik had het nooit gedacht dat, het mij, dat ik mocht het doen. En dat nog anderen kunnen dat zitten te horen, dat, dat we het mogen Kijk naar wat 2. Ella raak kolma drega, maar alleen maar de onderste helft van elke traptrede 3. Mam schecht la et godlud, let op, trekt aan in de tijd van de godlud, et garde orot, de gar van lichten die, alleen dat onderste, dat is de tweede gedeelte, dat is mijn eerste, bovenste de helft, ja, misschien ga je dat opnemen, bovenste helft en dat is de onderste helft wat we nu hebben het lichaam, dat onderste helft, die kan wel de gar ontvangen, als je dat notiert precies voor jezelf, dat bovenste helft, dat waar het hoofd is, is bovenste helft, en dat Lichaam, wat wij doen met dat, dat is het onderste helft van de partsoef. Hier kan je wel gar van, het, van lichten ontvangen, van gar, maar niet de algemene gar. Die kan je, dus hier kan je wel gadluut maken, wat betekent ja, dat? precies, dus het is dus eigenlijk het, het, het rode deel, niet het broude ja, deel. Ja, dus in de, het, in de, de, nee, de in de, nee, ik bedoel ik dat in het tweede gedeelte, want ik bedoel ik dat onder het hoofd, ja, dat is maar het de tweede is het rode, gedeelte. Het rode, het, rode het rode verhaal, het rode verhaal wat je ziet hier dat daar kan wel gar ontvangen worden, maar gar natuurlijk, daar betekent gadloed, kwecht gogma, maar natuurlijk alleen maar, we zullen zien wat hij ons vertelt, alleen natuurlijk ten aanzien van zichzelf, dat is wel gar, ja, ten, aanzien van, ten aanzien van het rode gebeuren, dat allemaal dat onder, onderste helft, die kan wel gar ontvangen, ten aanzien van zichzelf, maar ten aanzien van het geheel dus, het rode gebeuren en het blauwe gebeuren samen. Als je dat ziet als één geheel, dat niet, want het hoofd ontbreekt, het hoofd is niet aangesloten. Eigenlijk. Daarom zegt men altijd: zegt hoofd erbij houden. Hoofd erbij houden. Maar wat is de functie dan eigenlijk? Van het huh? Wat is de functie dan eigenlijk? De functie komt wel. Daar komt elkaar vandaan. Dat is juist, daar komt alles vandaan natuurlijk. Maar het tweede gedeelte, die daar komt al het werk. Ja, en het hoofd niet. En het hoofd, maar de functie wel, natuurlijk. We zullen zien de functie van het hoofd, welke functie van het hoofd, wie kan zeggen, wat is de belangrijkste functie van het hoofd? Huh? Het ja, ja. Nee, niet, niet, nee, echt, ja, kom, kom, kom. we hebben er veel geleerd over. Met Arikantin, met de Bina, die Binadi, dan. De, de connectie, connectie de, naar eens. Pre, ka, Wat, maar hoe, maar hoe? Wie, wie, wie, wie trekt dan op naar de. Naar, de hogere, naar, de, uh, ...naar het hoofd van de Bina, herinner je nog? Nou, oké, okay. okay. maar goed, heb je ook gezegd, heel goed. Eerst, als, als katnoot, ja? Maar als het gadloot is, wat, bedoel, wat gebeurt er nou in de gadloot, in de Arigampin? Wat gebeurt er dan? Welke verbondenheid bestaat tussen, hoe kunnen we naar het hoofd komen? Hoe kunnen we gogma, hoe kan gogma aangetrokken worden? De Bina is speciaal uitgekomen in het hoofd van de Atsilut. Ja, in de bin, naar, naar het lichaam, ja of niet? Of naar het tweede gedeelte van de parzoef. En wanneer de Gatluut is, dan die Bina die keert terug naar het hoofd. Nou, waarom kan zij terugkeren naar het hoofd en de anderen kunnen dat niet zo doen? Omdat de Bina, is, welke Bina is dat? Die naar het hoofd terugkeert eerst. Aboujima. Ja of niet? Ja of niet? De bina is Aboujima. Abou Yima is, welk licht is dat? Chassadim. Ja? Chassadim, de dunne Chassadim. Maar Yima die zijn, wat zijn ze? Wat hun, wat hun natuur is. Ze komen uit het hoofd, ja of niet? Ja of niet? Ze komen uit het hoofd dus als de lacheren, als zon, als hun kinderen al groot worden, of vragen om groot te worden, ja, om vragen. Wat doet de mama? Zij is net zoals papa. Ja, duidelijk, alleen papa wil geld verdienen, en dan moet mama niet geïnteresseerd zijn. Ja, ze wil alleen maar, die is alleen maar geïnteresseerd om geld uit te geven. Ja, dat is haar, haar, haar eigenschap. In de familie, bedoel, zij moet het aan de familie, aan de kinderen geven, dat bedoel ik, ja. Nou, wat gaat ze doen? Als de kinderen vragen, mama, ik wil dat, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat. Wat moet doen mama mama? Die gaat terug naar papa. Ja, de papa, de kinderen zitten daar in de een, in een, in een, in een kinderkamer. Ze gaat eerst in de kinderkamertjes, ja, in de kinderkamertjes daar met hen praten, met de kinderen. En de vader zit in zijn werk, werkkamer, ja, s'avonds. avonds doorwerken, zo serieus. En dan de kinderen vragen, geef mij dat en geef mij dat. Mama, moet moeten morgen een ergens naartoe, et cetera. Wat ja, doet de mama. Die verlaat het kinderkamer. Kinderkamertje. En die gaat naar papa, omhoog, naar de volgende, naar de hogere verdieping, waar de papa zit. Edelijk. Ze komt bij hem, die zegt, papa... Ja, poen, poen, poen, hè? Oké, okay, maar, maar de mama heeft altijd toegang naar boven, naar de, naar de papa. Duidelijk, waarom? Die zijn, die zijn ja duidelijk, want zij komt ook uit het hoofd. Eigenlijk, Dat is je de functie nu. En dan is het, at de, at de bovenste helft van, helft van elke is functioneert net zoals als ima. En je dat? dus de hoofd, elke hoofd van nu, van de Atsilud van de is als Yima. waarom? omdat in Atsilud, we hebben oké, okay, dat komt, anders wordt het te veel dus, dus moet je zo zien dat bovenste gedeelte, ja, bovenste het hoofd als het ware van elke partsuf is functioneert, zijn doel is om weer gogma aan te trekken, niet voor zichzelf eindelijk maar voor de lagere, voor de tweede gedeelte, dat is belangrijk. Iedereen duidelijk? No. Oké. Okay. En nu verder. Volledige concentratie, graag. Um, um, nog een keer, twee. Twee na de, de punt. Ella raad mag het citaat achten na, schelkola madriga, maar. Alleen maar de onderste helft van elke trap treedt. Mamshehet la het geluid, het gardoord trekt, in de, trekt aan in de trekt in de tijd van de gadlut gar van de lichten aan. Dus ook de gar, ook de ter, gar van de lichten betekent chokma uh, -oh, en licht chokma. Drie soorten van lichthochma. Hochma van, kan je zeggen dan, neshamah, Hayan jehida, kan je zeggen. Vier, basod, haïud, in het geheim van de Jude, de napik, me avira shalahem, in het geheim van het letter jud die afdaalt van het woord avir van hen, ik zo uitleggen. Het is helemaal helder. Zonder Hebreu zouden we niet kunnen iets verstaan. In het geheim van het Jood, de letter Jude, die daalt, die uitgaat van het woord mi-avir. Kijk nou het woord alef, wav, Jud en resh. Avir. Avir betekent lucht. En wat betekent chassadim? Shelahem. We chasru, we ligjot, We zijn chasru, En ze keren terug. Vijf. ligjot, Oor, gogma. Om het licht gogma te worden en het licht gar. En het licht gar te worden. En nu okay. laat ik het een beetje tekenen, tekenen, tekenen op dat. Eh, A4. A. A. Nee. Dat is het woord. A V. Yeah. So I'm going to take it. And that is the letter Yud. And that is then lucht. And in, in the Gadlut, that is in the Gadlut, in in Gad in Gadlut. In Gadlut, Yud. Gaat eruit. Eruit. Wat blijft er over? over? Over. or blijft achter. or liggen. En abiert is lucht. En lucht is chassadim. Ja, lucht is net zoals so chassadim. Waarom is lucht chassadim? Lucht is dikker, natuurlijk, dikker ten aanzien van, van het licht. Ja, iedereen ziet het. Kijk nu, kijk nog een keer. Kijk naar het woord avir. Het woord avir, normaal, en we kunnen het omgekeerd zeggen, kijk. Normaal in het hoofd zit licht. Kochma, and Licht Kochma is Alef, Vav, and Resh. Hey, good. Kijk naar boord. And that is Or. Yeah, wordt uitgesproken als Or. Jeder ziet het. And in de tijd van de Katnut, wanneer de Malchut, de Malchut is, is Yud. Yeah, Malchut is als Yud als puntje. Wat is Yud? De kleinste letter van het, van het alfabet is een kleinste. Dat is de malchut die zichzelf klein heeft gemaakt. Nou, ook dat de malchut is de tien, de sfera. En De letter jut is ook tien. Iedereen ziet het. En hij is ook klein. Waarom is hij klein? Omdat de malchut kan niet ontvangen uh, de gochma, En daarom is het ook klein. En als nu in de kat wanneer de wat we hebben dat in de tweede beperking. Wat we hebben geleerd. Dat de goed steegt op naar, naar onder de chogma. En dat is precies wat we zien hier. Alef, Waf en Resh. En daarin komt die Jude te staan. Ja, daarin kwam dat Jude te staan. Dus of hier of naar boven of naar beneden. zie Of or. En dan komt het ook dat. Kan je dat in de katnoet. In de katnoet, dus de rechterlijn. In de rechterlijn, als de rechterlijn gevormd wordt, dan in het licht komt die joet. En wat wordt het dan? Wat wordt het dan? Wordt het dan lucht? Zie je dat of niet? Iedereen begrijpt dat? Kijk, dat is, dat is, dat, daarmee hebben we te maken met de schepper. Dat, begrepen begrijpen we dat in de letter zelf kunnen we leren, de schepper. Hier in deze taal. Kijk, oor licht, dus licht Chochma. En in de, als gevolg van het tweede Tsimtzum verbinding wordt gemaakt tussen Chochma en de tussen de Bina en en de Malchut, ja? Dus de Din en Rachamim en Barmhartigheid. Wat gaat het gebeuren dan? Die Wave, de letter Jude of de Malchut, die steekt op eerst zien we haar niet, omdat zij is net als Alsof die er niet is. Ja? En die steigt op nu naar de derde plaats. Iedereen ziet het? Ze steigt op naar. Uh, die komt dan hier te staan onder. Uh, voor de rest. En dan hebben we dan avir. Dan hebben we lucht. Niet lucht, maar. Uh, lucht, precies. Niet licht, maar lucht. Ook in het Nederlands mooi dat het is. Licht en lucht. Dus dan heb je ook avir. Awier betekent chassadim. En dan zie je dat, wat het, op die manier. Dat is wat hij ons vertelt. Iedereen ziet het? Oké. Okay. Dan, dan zegt hij, kijk, wat zegt hij ons nu? Dat, dat, dat, wat hij nu vertelt ons over de, de awier en or, dat, hel, dat, waarbij de jude, let op, waarbij de Jood kan uitkomen uit de lucht, dat vindt plaats alleen in de tweede, tweede helft, de tweede helft van de parzuf. Duidelijk? Let op, erg belangrijk. Dan dat, kan, dat vindt plaats alleen in de onderste, de onderste de helft van de parzuf. Maar in de, boven, de, in de bovenste helft van de parzuf niet. Daar blijft altijd die Jood altijd daar. Al als de Jood blijft altijd daar te staan, hebben we alleen maar avir, hebben we alleen maar chassadim. Oké? we dat nog een keer, nog een keer, dat komt. Daarom in het hoofd, kijk, in het hoofd hebben we geleerd dat die, die Malchut gaat niet weg. Malchut is Jood. Die gaat niet weg uit het hoofd. Dus daar blijft altijd avir. Jut blijft altijd, die je blijft altijd, dat is de juit. En dat is die uur dat die blijft staan. Daar daar, daar. We kunnen ook hier misschien een net zien als ju zo optekenen. Je moet het zien. Dat is die juit. Ja, deidelijk. Dat is die juit, die wordt hier in het. Dat is gewoon an een andere op een an andere manier te laten zien hoe dat, hoe dat in de taal is weergegeven. Kay? Dus hier valt het wel. Maar in het hoofd niet. In het hoofd blijft dat jood uh, uh, altijd in het eerste, en bovenste helft van de parsoef blijft. Jood altijd binnen. Kan niet uitkomen. Duidelijk? Gewoon. Waarom? Zo. So. En in het onderste, in het onderste gedeelte van de parsoef wel de Jude, dat is ook de Jude. Kijk, okay. waar is de Jude? Wat is de Jude? Maar die is, wie maakt een rode Jude? Een rode Jude. Rood, maar niet commissie. Rood. Rood is voor mij altijd een beetje allergisch. Rood, ik weet niet waarom. Ja, iedereen is het die jude van, de, van dat jude, hier, van hier, deze jude in, het, in de onderste helft in de onderste helft van de parsoef, die gaat wel als het gedlut is, dan verlaat die dan avir, de lucht en dan maakt die dan dat het oor licht wordt en oor is licht dan wordt het hier wordt het hier oor hier wordt het voor. En als het hier opsteekt, uh, die mag goed omhoog in het ja, tweede, het onderste gedeelte, okay. dan wordt het daardoor. Word ah, weer. Duiden. Like via de linkerlijn dus in de onderste parzoek onderste deel, in de onderste helft van de parzoek wanneer die malgoed via de, via de rechterlijn opstijgt naar zijn eigen hoofd ja, dan wordt het dan is het dan wordt het, het, het, het bewijs van spreken en links, wanneer die Malchut weer naar beneden komt, dan gaat die jude van de avier weg, dal die af en dan blijft alleen dat licht oor achter. Van principe. Nu gaan we nog een stukje lezen. Het is een zeer, zeer pittig iets wat we leren. Het is niet moeilijk, maar het is... Stap voor stap dat te leren, maar dat is Kabbalah, wie we, we leert dat? Denk je dat je mijn onze vrienden daar in Amerika of zelfs daar in Israël, dat zij dat leren? Echt waar, ik zeg, ik zeg het niet, het is niet aan mij, daarom is het... Dat wij het mogen beleven, dat wij mogen, stap voor stap komt het wel binnen ons automatisch, dan weten, we, dan weten we nu hoe dat allemaal omhoog en naar beneden gaat. En wat wel mogelijk is, wat niet mogelijk is. En het hoofd, wat het hoofd nodig, het hoofd is niet, hoofd is niet iets wat, ja bij ons ook, is niet iets dat het uh, kenbaar wordt. En dat alleen maar met het hoofd iets te begrijpen, valt niets te begrijpen, maar het is geen kennis. Kennis begint pas in het lichaam, als het penetreert in het lichaam, dat is kennis. En eh, zes. En nu nog, weer, nog even doorbijten met wat we nu nog moeten afmaken deze, niet moeten, maar. שכ威尔דך אינך, ומי קוראך זה ניפח, שיקול פורצועי גאר, ציינן אנים שחקים, בֶּהֶי פורצועים אצילות, הַמְרָק פְּחִינָד, עַכְדֵי חֹכְמָה, עַנִי שָרִים חָסָרִים גַּרְדֵי dat is geweldig wat je zegt. Wat moet ik ook je probeer. wat huh? bedoel de, de van de hele. Wat doe je? Je zegt eh. Oké, erg goed dat je dat zegt. Dus in de regel 7. Ik weet niet of bij iedereen zo is. Het woord daar staat het 1 na het laatste woord staat het B. Bet, hey, jut, en dan apostrofie. Dan in plaats van die hey de, de, de tweede letter, Daar ik, dan trek je hem door dat het wordt het. Totdat het het wordt het. Ja? Deze de zevende regel. Ik zal zo nog bij het lezen nog een keer dat door, uh, aangeven. Zes. Let op. Geweldig, bijzonder belangrijk, nu de vraag. Hoe dat komt nu, dat het alleen maar de, dat het alleen maar dat onder, dat het de, de onderste eh, de helft van de parsoef alleen maar vak van de gochma krijgt, ja? Alleen maar de zes tienden van de gochma krijgt, en niet echte gar. Let op, zes, omikor ze en krachtens dat, letterlijk, nifkan, wordt het geacht. Koi partsof gar dat alle partsofim van gar van dat celut welke partsofim gar van dat celut wij kennen? Partsof ja, welke gar van de partsofim kennen wij? Welke partsofim van gar kennen wij? Maar hoe heet is hij? De partsofim van gar? Nee? De, de parzofim van gar van de absolute, Welke parzofim van gar? Welke parzofim behoren tot de gar van de absolute. Atik. atik. Oké, okay, maar ik zeg parzofim. Daar moet je dan niet ketter zeggen. Dan moet je zeggen, wat is parzof? Dat is dan atik, arichanpin en aboim. Ja, dat zijn de parzofim van gar. Dus, wat is zegt ons? En daardoor, dus zegt wordt het geacht, dat alle... Parzufim van Gar, alle parzufim, de hoogere parzufim die in het hoofd als het waren van de atzilut zijn. Daarom heette ze Gar. Zeven. anim shachim behei parzufim atzilut, die aangetrokken worden in vijf parzufim van de Hem Hemrak behinat vak de chokma, dat zijn alleen maar het aspect vak van de chokma. Wak van de Chochma betekent alleen maar de zestienden van de Chochma. oftewel Chochma zonder het hoofd. Chochma heeft ook tien sferot, ja? Het licht Chochma. Wat betekent wak de Chochma? Norm, normale is volledige Chochma, is tien sferot van de Chochma. ja? Van het licht van de Chochma. Want licht heeft tien sferot, Dat Het licht heeft tien sferot, en de kilim hebben tien sferot. Dus als we spreken van de lichten, dan licht, volledige licht van garde licht heeft tien sfeerot. En, en wij kunnen ook spreken van waak van, van, van het lichten. Ja? Wak van lichten betekent alleen maar lichaam van het lichten. Oftewel zaad of wak, zes tienden van volledige lichten. Zes onderste sfeerot van het licht, van die lichten. Duidelijk. Dus hij heeft, heeft geen Chogma van de Chogma. De Chogma is er niet. Alleen maar, alleen maar lichaam van de Chogma. Naar lichten. Eigenlijk tien sferot of zes sferot van de Chogma. Dat is erg belangrijk om daarmee te spelen. Maar dat komt wel. Dus wat zegt hij dan? Dat alle vijf partzufim van de, alle van de atselu, die krijgen alleen maar vaak de Chogma van de lichten. Ja, alleen maar zes verrood van de lichten, die echte gochma, van de gochma krijgen zij niet, want het hoofd is er niet, wenisharim chassarim, garde gochma, let op, en er, zij blijven achter, zij blijven, uh, gebrekkig, er, er is gebrek bij hen, aan de garde gochma, dus de, Chogma de Gochma, als het ware, hebben ze niet. De hoofd van het licht van de Chogma hebben ze niet. Iedereen begrijpt dat het, alles bestaat uit het hoofd en het lichaam. Pilim hebben hoofd, lichaam en lichten hebben ook hoofd en lichaam. Ja of niet? Dus het lichaam, het hoofd van het, hoofd van het licht van de Chogma is er niet. Maar, die hebben alleen maar zeven sferot zeven van het licht van de Chogma. Eigenlijk. Alles komt. We ho, nee, mishum. schom. de hol partsouf, einam bekablood hochmaatin, ella vak de hol partsouf. een, ba ba eilu hamochin, ella Vagde de hochmaatin. Dat is een voortreffelijke zin wat jij ons zegt. Probeer nu volledig jezelf te concentreren. We, who, en dat komt. Hoe komt het nu? Dat het toch wel hoogma niet volledig is in de hele parzoof. In elke parzoof in de acilut hebben we geen hoogma volledig dat het helemaal garde hoogma is. Dat betekent tien sferot van het licht. Hoogma is een er niet. Alleen maar zes. Hoe komt dat? Let op. Hoe negen het? Dat komt. Omdat de partsoof, dat gar van elke partsoof, ja, Oftewel, het hoofd, zie dat, het hoofd, echte hoofd van de elke partsoef. Oftewel, het eerste, de eerste, de helft van elke partsoef. Een naam me kablot chogma, ontvangen geen kochma, Ja of niet? Elke hoofd nu ontvangt geen chogma. Ja of niet? We hebben geleerd, die alleen maar, hebben alleen maar twee kilim. ketter kochma. En alleen maar, dat is, daar zit alleen maar lichaam, het licht, nefes en ja of niet. Geen chokmah. Oké. Okay. Dan zeg ik dat, dat, dat komt omdat uh, de gar of the world, de eerste de eerste helft van elke partsoef, een name ka blot, ontvangt geen chokmah. Ela wak de whole parzoov, maar alleen maar wak van elke Parzuf. De, wat, bedoel wat bedoel ik alleen de waak van elke partsoef ontvangt wel gochma ella waak de gochma alleen de waak van elke partsoef zegt die we geen en daarom een ba eiloham ella waak de kochma en daarom alle mogen die he, al deze mogen of lichten hetzelfde hebben alleen maar vaak de hoogma, alleen maar zes van de hoogma. Duidelijk. In elke parzhof, totaal, in de totali, in de to totaliteit van elke parzhof, zitten alleen maar zes tienden van de hoogma. Waarom? Het hoofd niet wil geen hoogma ontvangen. Duidelijk. Dan, kijk, als alle lichten normaal was er geen, als er geen, hoe zeg het, als er geen, eh, wehaft. Nog even afmaken dat. Dan gaan we, we, we 12 vze amrov. Volledige concentratie. Nog even afmaken dat. De shit yomin elain gabei oraita veloyatir de gainu. Kamovar shein fertin el haziranpil. Mimohin Shehem Phaftin Vak hamochin. Aval Acharanin Stimin inon Festin Aval gar shellamochin hen n'almot. Hare Afilu zeifintin B Parzufin Elionim Mimenu Hen Nalmut Kie een achttien mochin ela lief vak wak shele apart sofin ha Dat is nog even deze laatste zin afmaken. En waar beginnen we? Ah, twaalf. Let op. Twaalf. We ze amro. En dat is wat hij zegt, de zoger. En nu gaat je ons dat, alles wat hij nu aan ons had uitgelegd, gaat hij ons verbinden met de zoger. Wat de zoger zegt. We zeemro, en dat is wat hij zoger zegt. De shit, yomin, elayin, Gabi oraita, veloyatin. Dat zes dagen, zes hoge dagen, dat hebben we geleerd, ja. Zes hoge dagen, Gabi, die zijn ten aanzien van de oraita dertien. Of die, die zijn ten aanzien van de Torah. En dat was wie zeeren bin. Dus die alleen, man, alleen maar, en maar is alleen maar zes. Welo jateren, niet meer. Dus door zes, door, door zes dagen, de hoge dagen, wordt alleen maar wak ontvangen. Ja, alleen maar to, tora, de Torah ontvangen, niet meer. Zie dat? De Torah is zes verrood. Dat is wat zeer bin. tien. niet meer. De heinu, kamuwaar. dat wil zeggen. Zoals uitgelegd is. Ze één let op. 1.14 Ella Zeiranpien, Mimoghen alleen, Ella Sheer Jomen, dat Ziranpin heeft niet meer van de mogen, van het hoog van de hoge mogen, en de hoge mogen komen van Bina natuurlijk, maar alleen maar die heeft alleen maar zes, behalve zes dagen, Erg goed, alleen maar zes dagen, waarom zes dagen? Alleen van zes dagen ontvangt die lichten. Dus van de van de jishsut, ja, jisoot, van jisoot ontvangt de de jarenpinnen. Schep wak shell hamochin. Dat dat zijn wak van de mochin Iedereen ziet het, hoort het wat ik zeg. Van wie ontvangt de Wie boven de jarenpinnen zijn er? Bina, bina is verdeeld in tweeën, ja, in twee delen. Net zoals de hele hier. Dan de hogere bina is abo die is... Die, die is net als hoofd, die, die heeft alleen maar chassadim, die, die, die ontvangt geen gochma. Ja of niet? Daarom kan ze ook geen gochma geven aan de zeer en wie geeft die gochma aan de zierenpien? De jirsut. Ja? En jirsut is 6, 6 is, is zeer van de bina, is het onderste deel van de bina. Duidelijk. En daarom ontvangt die zeer ontvangt van ontvangt van de bina alleen maar van de zeeren van de Hiersut en alleen maar zes heeft zes van de wijsheid ja de dus 16den van de wijsheid terecht en van de yima ontvangt die wat wat kan wat kan ontvangen hè Chesed. oké okay. zeeren peinst terecht op hoger die ontvangt van Hiersut ontvangt die 16den van de wijsheid terecht en maar van de Abawihima, Abawihima heeft geen Chokma voor zichzelf. En Abawihima geeft de Chassadim. Nou, dan heeft die van je ontvangen Chassadim. En die heeft Chassadim en Chokma nodig, ja of niet? Om te geven aan de Malchut. Dan heeft die dan van Jershut ontvangen Chochma. Zes tienden, daarom in zes dagen. Alles werd, pin uh, ontvangt van zes dagen. Niet stap voor stap, alles komt. Die, die, die, niet niet, niet moeilijk, niet zo, gewoon makkelijk, het is gewoon alles komt. Aval, let op, Aval 15 na de komen. Aval achter ach, en Nina's stemmen maar de overige zegt die, de anderen die zijn verborgen, welke die? De, de gar zijn verborgen, Aval gar 16, de gar van lichten, mochen, de gar van lichten zijn, zijn verborgen, waarom? Kilim, als er geen kilim zijn, dan geen lichten, ja of niet? Kilim van het hoofd ontbreken, dan ontbreken ook de, de lichten uit het hoofd. Tijdelijk. Kilim van het hoofd ontbreken, dan geen licht van, van, uh, komt uh, vanuit het hoofd. Sheharei, afilu, ba'parzufin de alionim. Mimeno, kijk nou wat je zegt. Nog even een paar woordjes voor je. Volledige concentratie, juist ja, tot het laatste snik. Afilu, ba'parzufin. Hij hem dat, omdat zelfs in de hogere partsofim dan hem, wie is de hogere dan bin? Bina, zelfs daar zegt hij, daar is het, uh, die zijn ook verborgen, ja, elke hoofd daar is verborgen. Ook in de, ook in de Abawayima, ook in de uh, Arikanbin, alles is verborgen, daar is overal staat die mal goed in het hoofd, duidelijk. Overal. Né almoed, nee, nee, lam, lam. Nee, ne, nee, nee, lam is ver, verborgen. Uh, Verhuld, selde. Kie 1, ki ik kan nu niet, niet met jou discussiëren, want we yeah. me moeten nu afleggen. Kie 1, 18, mochin, ell lief in het wak, let op. Want er zijn mochin alleen maar van het aspect van het wak. Schelkolpartsuf in ellayen. Men ontvangt alleen maar de mogen van wak, alleen zestienden van de moch, van de hogere, uit de hogere parzofin. Kijk, overal in Attic, ja, in Attic zit precies dezelfde constructie, hebben ja, we geleerd, ja of niet? In Arikanpin zit dezelfde constructie, in Abou zit dezelfde constructie. Ik raak je niet aan, niet denken, niet bang worden. Dus het dus, hoofd overal functioneert als het ware, geeft geen Chogma. Dan natuurlijk, zeer antin, ook geen kogma ontvangt, alleen maar zestiende duidelijk, wat hij ontvangt. Het is een geweldige les, probeer hem goed doornemen, doet er niet toe wat je begrepen hebt, maar het is geweldig. Hier zit de basis voor, de, voor, voor alles waar wij naar verlangen.